Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van 14 juli 2012. U zult het niet geloven, maar deze nog te verwachten vluchten in de nacht zijn nog op één hand te tellen. We maken er nog drie om dan met de Noorderzon te vertrekken. Een comfortabele troost voor de luisteraar is echter... dat de VP Rode zendtijd gaat overnemen en invullen. En ik kan u inmiddels melden dat ze dat zeer zeker met gesproken woord zullen gaan doen... waarbij ook gebruik wordt gemaakt van het materiaal uit het Nederlands Archief voor beeld en geluid. Kortom, wij hopen en verwachten dat het een waardig opvolger zal zijn. Iemand die er hopelijk nog wat jaartjes bij kan schrijven in haar beroepsuitoefening... Dat is Kitty Courbois. Een kalenderjaar is er in ieder geval al bij opgeteld. De actrice zag het levenslicht op 13 juli 1937. En dus vierde zij gisteren op haar geluksdag. Vrijdag de 13e, haar 75e verjaardag. Een mooie leeftijd voor nog vele karakterrollen, zou ik zo denken. Kitty Courbois was bij Jana Kooijmans in 2005 de gast in Voor één Nacht. En gaat onder meer in op wat haar boeit aan het acteursvak... en op het theaterstuk Baroness dat Ton Vorstenbos toen speciaal voor haar schreef. Verder vertelt ze waarom het maar niet wil lukken... om een langdurige liefdesrelatie met iemand op te bouwen. En ze fantaseert vast voorzichtig over de dood. Een citaat, ik wil graag boven de grond begraven worden. Aldus mevrouw Courbois. Ze is leuk, ze vertelt mooi. En uh, ze is natuurlijk een keihardig vak. We gaan terug naar november 2005. De voorstelling de barones waar ze toen in schitterde... is natuurlijk inmiddels voorbij. Maar blijft een mooi onderwerp van gesprek. Luistert u.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 Tussen toekomst en verleden, voor één treffen, voor één nacht. Janne Koijmond, voor één nacht. Met Kitty Koppa. heel hartelijk welkom, hallo, en een goede nacht. Ja. Um, toen ik eigenlijk aan u dacht, en uh, aan alle rollen die u uh, gespeeld heeft, ging ik een beetje tellen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk uh, dat is niet aan te beginnen, want het zijn wel zo'n 30 films en 20 tv-stukken... Misschien wel 60 toneelrollen, oh, veel meer, ik, Nog maar, veel ja, meer, denk ik. Nog veel meer. maar ik zal het zelf niet weten hoeveel, nee, hoor. Het is echt ontelbaar veel Ja, dat weer, is, ja, ja. Laatste rol, toneelrol, is in de barones, En ja. daarmee toert u momenteel door het land. Ik ga ik het straks het, over ja, ja, ja. Tom Forstenbos heeft dat speciaal voor u geschreven, hè? Inderdaad, ja. Dan, uh, dan ben je wel iemand in de toneelwereld. Ja, dat is een hele eer natuurlijk. Ja. Dat kan me ja. voorstellen. Nou, dat straks eerst uh, ook aan u de vraag. Wat is een plek voor u waar u eigenlijk heel graag wilt zijn rond middernacht? Um, dat is een plek in Arnhem. Op een woonboot aan de Rijn. Op onderlangs in de woonboot van mijn broer. Ja. Dat is heel ontzettend romantisch. Ik hou heel erg van water. En ik heb zelf ook op veel woonboten gewoond. Onder andere... Tegenover Carré, bijvoorbeeld, op de Amstel. Mooi stik. Ja, heel ja. mooi. Ja, later is die uh, boot in bezit gekomen van de jongste zoon van uh, Margriet, uh, prins Bernard okay. junior. Inmiddels is die, geloof ik, weer verkocht, heb ik gehoord. Maar die heeft er ook gezeten. Maar, maar hij heeft dus uh, met eigen wil afstand van gedaan, van die boot. U ja, en helaas niet aan de prins verkocht, maar... Aan uh, het anders, ja. Uh, maar als je zo van woonboten houdt, waarom gaat hij dan weg? Ja, uh, um, omdat ik had een opgroeiende dochter. En uh, die had ook een uh, lichte uh, bronchitis neiging uh. En uh, toen in die tijd was er helemaal geen gas en zo, geen centrale verwarming. En ik heb toen voor een huis gekozen. En daar was ze trouwens heel erg blij mee, mijn dochter. Dus, uh, dus eigenlijk praktische overwegingen. Ja, praktische overwegingen en ook met het oog op oppassen en zo. Dat is moeilijk op een boot, hè? En ja. ik had ook een rondje. En s'nachts laat na spelen uitlaten mijn eentje. Ja. Vond ik ook niet zo erg top hoor. We misten het wel. Ja, ik mis het enorm. Zou, ja, als ik ooit in het bezit kom van een woonboot weer kan komen... dan zal ik dat zeker niet nalaten. Maar wat is er voor gevoel dan? Nou, dat is een gevoel dat je niet in een huis woont... maar eigenlijk op straat woont. Je, je neemt ook deel aan het weer constant. s nachts. En bovendien al die zwaaiende leuke schippers. En verder de lichtjes te reflecteren. En uh, ja, romantisch. Ja. Schemer, noemde mijn moeder dat altijd. Oh ja? Ja, schemer. Dus uh, s avonds met, uh, als de nacht komt en dan naar buiten... Te kijken. Dat heb ik als kind heel veel gedaan. Niet aan het water overigens in Nijmegen gewoon ik, maar. Ik heb daar iets mee met water. Ja. Dus nou eigenlijk het liefst bij uw broer. Ja, dan kom ik heel vaak, hoor. Ik ja? geef een kles op de toneel, schoon Arnhem, die is er tegenover. Ze dus komen daar eigenlijk heel erg vaak. Ik heb ook een eigen kamer en zo. En is het een varende woonboot, of, of ligt die echt wel? Hij ligt vast. En daarnaast woont mijn nichtje, die heeft ook een woonboot. En nog niet zo lang geleden had een broer van mij ook een woonboot. Dus er waren er dus vier naast elkaar, ja. op de Rijn. Echte woonbotenfamilie. Ja, hoe heette die van u, die boot? Mijn, mijn heette de, de Koophandel. De Koophandel? Ja, zo heet die nog. Oké. Okay. Ja, ik ja, ken wel, maar dat is volgens mij een kroeg in Amsterdam. Dus ja, dat is ja, inderdaad een kroeg, ja, een gracht. Ja. Ja. Ook ja. een gracht, ja. Maar dat hoort niet bij elkaar. Nee, hè? dat hoort ja. niet bij elkaar. Want die, bij mij is een heel oude uh, vrachtjalk uit uh, 17 of wel. Echt waar. Mooi. Ja. Dat ruikt volgens mij. Dat oh. Ruik je nog, of niet? Ja, dat ruik je zeker. Die eeuwen doorheen. Ja, je, je ruikt de olie. <macht> nog steeds. Ja, ook. Kitty Cobra is voor de gast en dit is uh, Jolly Landen. Cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. And cry me a river, cry me a river. I cried a river. That you said told me love was too plebeian told me you were through with me and now you say you love me well just to prove you En uh, hoe heet het ook weer? Crimea River. Crimea River, ja. ja, River. ja precies. Mooi. Mooi, hè? Ja, prachtig. Kitty Koepa is Verenigde Gast. Uh, Toert momenteel met de Barones. Uh, samen natuurlijk met nog allemaal andere acteurs door het land. Um, u bent daarin een, uh, de eigenaresse van een prachtig landhuis. Uh, ja, toch vervallen. Toch vervallen, <laughs> maar het is ooit heel mooi geweest. Ja. Um, maar dat wordt bedreigd door milieuactivisten. En uh, u beschermt uw huis ja, zeg maar met, met alle ziel en zaligheid die u in heeft. Dus noods met geweld. Ja. Is dat lekker om zo'n zo, zo, zo, zo boze mevrouw te, te ja, spelen? Ja, het is een, ja? ontzettend lekker om te spelen, ja. ja ik heb eigenlijk, het eerste idee was... Uh, uh, in het begin, ik zit in, in een boom met, uh, met een jachtgeweer en een schiet op reebokken. Dat vond ik al een vreselijk leuk begin. <laughs> en dan komen er wat milieuactivisten op en die nemen ze vervolgens onder schot. En noden ze vervolgens uit in een slot en daar gebeurt van alles. Maar waarom is het zo lekker? Gewoon dat gevoel om een geweer vast te hebben? Ik vond het leuk in een boom op het toneel te zitten. Huh. Het is wel geen echte boom geworden, helaas. Want ik zag een boom met bladeren en dan zo stiekem zo'n loop eruit komen, maar... Dat heet de zogenaamde hoogzit, die ook echt bestaan, hè? Je ziet zoveel bijvoorbeeld in België, in een boom. En dan moet je dus echt nachten wachten uh, tot er zo'n bok verschijnt ja, of zo. Ja, dan ja. mag je dan afschieten van uh, Flora en Fano Weer. Moet soms, soms wel, wel ja, ja. ja. Deze vrouw moet dat doen. Een aantal zelf. herten. Okay. Nee, nee, nee, officieel, om het ja. milieu oké te houden. Maar als ik denk nog even aan allerlei andere dingen waar u in gespeeld heeft, gangster, ja, dus ja. ja. ja, gangster meisje ja. Ja, maar ook Flesh en blad bijvoorbeeld. Ja, was ik ook ja. Dit was heftig, dat was geweld. Ja, ja, ja, ik kreeg meteen het stempel Wilde Kat al met mijn eerste rol. Dus het zal wel iets, uh, ik zal wel iets heftigs hebben. Maar het past wel, het voelt wel goed. Ja, het voelt wel goed. Maar ik, ik hou wel van dat soort uh, rollen te spelen hoor. Ik hou er wel van. Je We zei het net zelf al, het is wel voor u geschreven. Ja. Uh, hoe gaat dat dan? Heeft u dat gevraagd aan Tom Forstenbos? Nee, Tom Forstenbos heeft, heeft dat voorgesteld aan uh, Joop van der Ende. En die uh, vond het een ontzettend leuk idee. Zo is het gegaan. Om dat speciaal voor Kitty Coubert te schrijven? Ja, ik, uh, ik zou al lang iets gedaan hebben bij Van der Ende. En dat is er oh. nooit van gekomen. En dit was een prachtige gelegenheid. En hoe merk je dan dat het stuk voor u geschreven is? Doordat uh, uh, ik samen met Tom heel erg veel. Uh, sessies gehad. En, ja. en ook veel inspraak. En ook bij het zoeken van de acteurs. En, en ook uh, van, nou, dat zou ik anders graag willen. En, en zit dat het dan zijn... in zinsnedes? Of, of in, in, in karaktertrekjes? In karaktertrekjes hmm. bijvoorbeeld. Een bepaalde kant die er eerst in zat, die, uh, uh, die, die is er nu uit. Een beetje meer de, de vertelkant of hoe de adel in elkaar zitten. Daar heb ik niet zo erg veel mee. Hmm. En, uh, maar wel, veel, veel meer emoties zijn er ingekomen Het noem maar wat. Ja. Want hoe gaat het eigenlijk met het stuk? Het ja, gaat goed. Ja? Ja. Mensen vinden het hartstikke leuk. Dan ja. zijn het de journalisten die het soms niet zo leuk vinden. Ja, dat is, nou, het, het valt mij nog mee, moet ik zeggen. Ja? ja, het valt me nog mee. We hebben ook een paar hele mooie kritieken ertussen. Maar die mensen in de zaal, die, die breken af en toe de tent af. Bijvoorbeeld, hm. die gaan staan en klappen. Nou, ja. Daar maak je het ook uiteindelijk voor. Daar maken we het uiteindelijk voor, ja. ja. ja. Maar als, als er dan uh, wat, wat, wat minder malse kritieken verschijnen... of negatieve kritieken, raakt dat nog eigenlijk? Ik vind het vervelend, ja. Ik vind het gewoon vervelend. Maar echt raken? Niet. Als je, als je weet, we hadden een, een 900 man in Nijmegen... en, en, en iets van 700 in, in Tilburg, allemaal uitverkocht. Die twee schouwburgen die nooit vol zitten bij ons. En dan, die zitten ineens propvol met uh, joelende mensen. En sommige kleine plaatsen zijn ze wel eens een beetje gechoqueerd. Met name door mijn uitspraken ja, en die van dat de, we, de adel, ja. Want mevrouw is allemaal gebekt, toch? Ja, ze is reuze grofgebekt, ja. hoe merk je dat dan, dat, dat de mensen uh, gechoqueerd Ach, zijn? Ach ja, van oh, of zo. Of, oh, ja? Ja, en sommige mensen gaan ook wel meezingen met mij en zo. Dat is grappig. Ja, ik heb er een paar liedjes in. Nou, uh, uh, wordt een, een rol niet makkelijker om te spelen... als die speciaal voor u geschreven is? Maar dan denk ik misschien wel steeds makkelijker... omdat u al zo lang in het vak zit. Of geldt dat niet? Nee, ik vind dat elke rol toch wel weer een hele andere aanpak nodig heeft. En een andere opzet. En makkelijker wordt het er niet van, nee. Nee? nee, als je, nee dat geloof ik niet. Nee. Ja, als je, je merkt natuurlijk wel, als je, zoals, zoals nu, nu ik het avond aan avond speel... dan merk je wel dat je een hele grote techniek hebt, ja. Mm -hmm. die, die, die knop kan je eerder omdraaien. Mm -hmm. Je kunt je heel veel makkelijker concentreren, dat is een feit. Maar ook bij een nieuwe rol. dan, dan denk je, nou, Kitty Kova 67. Nou, staat al zo lang op het toneel. Draait het haar hand uit de 68. Even een onderbreking voor een spookrijder. Want rijdt u op de A17 van Dordrecht naar Rozendaal? Dan komt hij bij Rozendaal een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal rijdt u op de A17 van Dordrecht naar Rosendaal. Dan komt u bij Roosendaal een spookrijder tegemoet. Niet inhalen, rechts blijven rijden... en probeer de spookrijder met lichtsialen te waarschuwen. Ik zeg ook steeds bij bijna 70, zeg ik altijd. Ja. het makkelijker. Ja. Maar als je dan al zo lang op, op, op het toneel staat... dan denk ik van, u, u heeft toch altijd wel een houding? Tenminste vind ik van, nou, kom maar op. Dat, dat, dat lukt me, dat flik ik gewoon. Dus wordt het in die zin niet makkelijker? Of, of juist niet? Um, nou ja, ik heb het altijd gehad, geloof ik. Dus in die zin... Is het elke, elke keer toch weer een gevecht wat je levert hoe het nog wel gaat worden? Ja? En de ene keer gaat het makkelijker af dan de andere keer. En dit is zo groot kan je van een rol. Dat is gewoon zo eventjes elkaar het werken hoor. En zit dat in in tekst leren of? En Dat zit onder andere in tekst leren ja. ja. Ja, en daar ben ik nooit een kanjer geweest. Ook op school vroeger niet met die rijtjes en die onregelmatige werkwoorden, weet ik veel. En geschiedenis en aderskunde en dat stampen, dat... Uh, tegenwoordig moet je gewoon de tekst uh, van tevoren al ongeveer kennen voordat je gaat repeteren. En dat blijf ik een, een moeilijk punt vinden, want je weet niet eens waar die rol gaat, gaat, uit gaat komen. Charles, ja. als naar voren... Ja, twee twee grote duinen nog. Al twee, toch oh. pas voor mij. Als <laughs> daarvoor is ook een enorme fan van mij. Daar ben ik een enorm fan van. Ik heb ze allemaal als plaat. Dit is een vrij nieuw cijfer, Lisboa. Mijn ville en bord de mer. Je t'accroche à mes basques. Quand je moet m'n allen naar d'autres horizons. J'ai in ta compagnie een beetje te veel frasques. Het moment is venu de payer de mission. Terre de mes amours de jeunesse immature, à vingt ans je croyais que tout m'était permis, je ne fus pas toujours blanc-bleu en aventure, quand on est jeune et fou, on veut brûler ces nuits. Dispois, je pars sans but au loin et au hasard, de port en port, de gare en gare, pour effacer les gris stridentes de ma mémoire. Et tenter un nouveau départ Je pars, Lisboa, le fuit Vers l'incertain, vers l'infini Vers des ailleurs, chercher l'oubli Comme un fuit attraqué, comme un proscrit J'ai gâché l'amour et détruit ma vie Ma vie veut-tu m'angoisse et mon cœur se déchire Que tu vas me manquer là-bas, dans mon exil Reviendrai-je jamais mon Dieu qui peut prédire Pourrais-je loin de toi Vaincre tous les périls Ville de mes émois Mi mère et mi maîtresse L Espoir en les espoirs Tu as forgé mes jours J'ai les yeux pleins de larmes Et le cœur en détresse Sachant que je m'en vais Peut-être pour toujours Dix moi je pars Sans but au loin et au hasard ne port en port pour effacer les cris stridents de ma mémoire, et tenter un nouveau départ, je pars Lisbonne fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli, comme un fuyard traqué, comme un proscrit, j'ai gâché l'amour et détruit ma vie. Je marcherai plus tout au long de la roi bras de mon amour heureux, les cœurs battant, Priment à ses côtés à m'en rendre malade, Pire de son talent et de son corps troublant. J'ai piétiné ses rêves sans raison ni cause, et le désabusé a mis fin à ses jours, de remords regret, j'ai appris une chose. Quand l'amour n'est plus que l'on croit à l'amour Lise-voix, je pars sans vie au loin et au hasard De port en port, de gare en gare Pour effacer les cris tridents de ma mémoire Et tenter un nouveau départ, je pars Lise-voix, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, Vers des ailleurs, chercher l'oubli ik ben een fouillé j'ai gâché l'amour et détruit ma vie eigenlijk wel. Kitty Kuba uh, is voor een gast bij de KRO op Radio 1. Uh, Toort met de barones door het land, maar is af en toe... Uh, ook nog te zien op Nederland 3, uh, als oma-hondje. Af en toe kom ik nog een aflevering tegen, ja. Ja, het wordt af en toe herhaald. Hè? Ja. Ik heb er drie gemaakt. Drie maal uh, 13 afleveringen. Zo leuk. En drie maal 13 liedjes ook. Ja, ja. enig, enig. Mensen die kinderen hebben, die zullen het ongetwijfeld uh, kennen. U, eigenlijk staat u achter een soort schot en met, met, met hoofd, hoofd en handen daardoor En heen. handen eruit, met door gaten... En ja. alles wat eruit komt is echt, bijvoorbeeld mijn hondje is niet echt... maar wel het rimpje waar hij aan zit, ja. bijvoorbeeld. En het heel erg weinig bewegingsvrijheid. Het knap, ingewikkeld en moeilijk om op te nemen. Lijkt me wel. Ja. Maar ook moeilijk om te spelen. Want alleen handen en, ja. en hoofd Ja, en teksten, ja. ja. Die teksten zijn toch iets anders dan de normale teksten die je leert... Dat is, uh, ja, het, het is kinderen vinden het enig. Vanaf, ja, ik heb zelf een kleinkind... die begint het een beetje leuk te vinden. En die is, die is anderhalf, maar het is nog niet de leeftijd. Nee, is het Ik word, ja. word vaak uh, aangesproken, maar meestal door de moeders op de markt bijvoorbeeld. Ah, ja. Kijk eens, daar heb je oma Hohontje. En hoe reageer ja, die? Sommige kinderen die gaan, die stoppen zich achter, verstoppen zich achter moeders rok. En ik heb één keer meegemaakt... dat twee meisjes het absoluut niet wilden geloven. Dat u ja. oma hondje bent. Ja, zo van, dat, dat kan niet. Dat kan niet. het wilden er niet aan. Maar sommigen wel hoor. En, uh, en dan stuur ik ze altijd een kaart. Ik heb een heleboel kaarten. Wat lief? Ja, denk ik stuur nooit brieven terug, maar die kinderen krijgen wel kaarten. Ah, leuk. Ja, ja. Zijn er eigenlijk veel oma-rollen? Ja, ik heb al een aantal oma's neergelegd, geloof ik, ja. ja. Maar is dat verschil in een film of toneel? Um, ik heb geloof ik meer op film gedaan, dacht ik zo. Ja. Omdat je het zo vaak hoort van, van actrices. Van als je, vroeger, als je 50 geweest was, toen 40. Geloof ik geloof tegenwoordig onderhand al 35. Als je de 35 gepasseerd bent, dan kun je het wel vergeten. Op film bedoel je. Ja, film of toneel. Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat uh, is. film, luistert veel naar ja? Vroeger Ja, volgens speelden alle... Oudere actrice die huppelde als jonge meiden over het toneel. Maar dat gaat niet meer op nu. Maar uh, nu, nu wordt het eigenlijk gecast op de leeftijd. Een film zie je natuurlijk veel eerder dan op toneel. Hoe oud iemand mm -hmm. is. Maar, maar heeft u dat zelf ook op een gegeven moment uh, ja, ondervonden? Dat er een tijd was dat u dacht van... Nou, het wordt wel moeilijk. Op, uh, op toneelgebied nooit gehad, maar op filmgebied wel. Yeah. Je, als je zo de 30 gepasseerd bent... of 35 tot 45 is een lastige tijd op filmgebied. Mm -hmm. Dan zijn er weinig rollen en iedereen had het is erg op zoek naar jong talent. Dus dan worden veel jonge mensen gevraagd, of ouder. Want ik heb niet te klagen over het aantal filmrollen. Ik ga binnenkort ook filmen met Frans Wijs, Leedvermaak 3. Oh, geweldig, weer Frans Wijs, er is Frans ja, weer. Ja, ja die, gaat, die, die wil dan toch een, een uh, drieluik maken van de film Leedvermaak, van Maak ja. Kivy, nummer 2, en de derde, hoe het heet, weet ik niet, daarom noem ik het Leedvermaak 3. En ik heb natuurlijk vorig jaar met Nicole van Kilsdonk uh, die prachtige film ja. Deining gemaakt met ja. Jacqueline Blom, die ook een kalf heeft gewonnen. Ja. En daar was ik dus een, een Alzheimer-patiënt in. Van ver uh, boven mijn leeftijd moest ik spelen. Heftige film. Heftige, Heftige film, film, ja. ja. Maar, maar nog even terug, want dat vind ik eigenlijk wel raar. U zegt tussen de 35 en 45... dan denk ik dat zijn bijvoorbeeld moederrollen. Ja, ja. ja als je daar eenmaal goed in terechtkomt... <tie> dan zit je weer goed in ja. de moederrol. Uh, ik heb een tijdje... Um, dat was mijn eerste film. Weer naar die jonge tijd, zal ik maar zeggen. film van Erik van Zuilen, De Laatste Trein. En dan speelde ik zo, echt zo'n... De, de, uh, een beetje de moeder van Monique van der Ven, bijvoorbeeld. Van, die van een oudere vrouw die nee, haar kleren weggaf... omdat ze uh, dik en oud was geworden. Dat was mijn eerste. En daarna is het allemaal gelopen. Dus, dus van tussen 35 en 45... Dat is gewoon ik... even een dip. Maar dat geldt ja, wel. Maar voor niet film? op het toneel, hoor. Nee, toneel. Hoe kan dat dan? Ja, omdat ze gewoon toch... Uh, Denk ik veel meer toneelrollen zijn. Maar ja, ik heb natuurlijk altijd bij gezelschappen gezeten, of veel. Het is weinig de vrije productie en zo geweest. En dan ben je altijd aan het werk. Dus het heeft niet te maken met, met uiterlijk? Nee, op man, maar, maar toneel heeft ook. Uh, de tijd van Toen op Baal bijvoorbeeld. Uh, uh, was absoluut niet leeftijdgebonden. Ik bedoel, dan speelde je ook als iemand van negen of, of, of iemand van tachtig als je dan zelf veertig was of zo, dat, dat die leeftijd door elkaar gegooid. Ik vind zelf juist, zeker bij vrouwen eigenlijk wel heel mooi als ze wat ouder worden. Ja, dan krijg je wel mooie koppen van. Toch? Nou ja, ik heb ik heb natuurlijk toen jong was heel veel oude rollen gespeeld, hè? Dat vond ik ontzettend interessant. En dat vond ik interessanter dan dat jonge gehuppel op het toneel. Dus ik heb ook, uh, ook met latex heel veel uh, oudgemaakte rollen. Ja. Trouwens, dat was wel voor de televisie. En dan zie ik dan nu, ik zie die foto's wel eens terug... en het lijkt dus helemaal niet op mijn kop. Dat is echt totaal Het was echt ander... oudgemaakt, ja. dat was niet echt. Nee, dat was niet echt, nee. Want dat was zoveel opgevuld of zo? Of nee, die hadden dat... met latex, dat wordt nu geloof ik nooit meer gebruikt. Het is een soort uh, kunstmatig iets, en er wordt dan droog en ja, ja. dat mag er maar een paar uur op kan nou, worden er rimpels er allemaal in. Ingeduwd, in die rippels zit oh, het op een andere ja. plek. Ja, klopt niet. Nee. We gaan wel even uh, een stuk terug in de tijd. Een negentien jaar, als ik het goed heb, naar uh, het wassende water. Ik zal er niet omheen draaien, Hagen. Ik zoek een vrouw. Voor Giel. Ai, is dat het. Die jongen lijkt op zijn vader. Dat wil hij niet. Zo'n is een hard gevecht. Als je op je vader lijkt, heb je daar daarmee neer te leggen. De kerel was dat stoer en sterk. Zomaar verzopen. Lang geleden. Ga zitten, Hagen. Je moet je kinderen kunnen laten gaan. Oud wil je toch. Jij wilt dat die jongen met mijn dochter trouwt. Ze kennen elkaar amper. Hij zal het doen. Als ik het wil. Zo gewillig. Eigen is ze stille. Sinds de dood van haar moeder is er geen kind meer. Zo stilletjes altijd. Het arme mens. Zo'n hete koorts. Gods wil, vrouw. Hoe lang is dat nou geleden? Tien jaar. Tien jaar al stilletjes. Ze zat bij haar moeder de laatste dagen. Het mens herkende haar niet meer. Dat heeft haar schuld gemaakt. Gilles is een brave jongen. Die zotte drift raakt hij wel kwijt. Lang geleden voor u? Was ja, je, je met, in met, eh, nee, niet de gedachte. Ik heb daar zo'n verrukkelijke tijd gehad. Dat was echt een feest om vier seizoenen op een boerderij te mogen vertoeven. Dus echt uh, zomer, herfst, lente en uh -huh. winter. Uh -huh. en, dan, en, en echt met lammetjes en alles erbij en steeds op één boerderij. Het was een feest om te maken hoor. Met uh, uh, Bram van Eyck, regie, Tom Hofman, Surplezier. Een, daar heb ik ontzettend een leuk herinnering aan. Ik vind dat ze maar weer eens moeten herhalen. Hij is al herhaald. Ja. Iedereen heeft het er nog over. Ja, iedereen keek daarnaar. Iedereen kende u ja. daar ook van. En, en de taal die we spraken, zoals fort, meisje en zo. Ja, ja. Of meidje zelfs. dacht ik in het begin, oh god, dat ze dat maar pikken. Nou, dat werd op straat nageroepen. Ja, <laughs> ja dat was een, een, een, een enorme leuke tijd. Ze ja. dus zegt van in gedachten, niet lang geleden, maar... Nee. Ja, even, hoe lang is dat geleden? Ja, 86. 86, nee, 86. Nee, dat ja, is de Hoeveel jaar? 19. 19 jaar. Ja, ja. dat, dat kan dan weer wel. Uitrekenen. Ja, dat kan je wel rekenen. Rekenen is ook niet meer sterker. <laughs> <laughs> Hoe vindt u het eigenlijk om, om, om, om zelf ouder te worden? Dus niet als je het hebt in rollen. Maar... Nou, je merkt er niks van. Ik merk er niet veel van. Ik geloof God, zeg geloofd. maar uh, nee, je merkt, je, ik merk het niet zo. Ik merk het verschil niet zo. Uh, hooguit dat ik... Dat ik, uh, ik woon driehoog. Dus een enorme trap met boodschappen dat ik wel eens vloek... dat ik denk, jezus, weer die tassen naar boven. Maar over maar, uh, het algemeen, nee, hmm. ik merk er niet zoveel van. Levert het iets op dan, ouder worden? Nee, voor mij ook niks, geloof ik. Nee. Het is leuk om oma te zijn, dat levert het op. Maar het is... Uh, uh, nee, ik geloof het niet. Ik kan er niet zeggen van wat ze allemaal zeggen van... Uh, Rustige en, ja. en dat soort zaken. Milder. milder. Dat soort... Ben je nog totaal niet geworden? Nou, nee, nee dacht het niet. Nee. Wijzer Ik denk dat je nooit wijzer wordt. Nee? Nee. nee ik denk, denk dat geloof gelooft is zo in veranderingen in mensen. Maar je ervaart toch? Je krijgt meer, veel meer doden om je heen. Dat, is, dat vind ik wel heel erg. Uh, en je weet dat er nog veel gaan vallen. Ik bedoel, of, je, of jezelf. Mm. Je komt dichter bij de doden staan. En ik, als je om je heen je hebt heel veel vrienden verloren al hoor. Dus dat is, dat is het resultaat van het ouder worden. Ja, maar dat is nou net iets wat je zelf niet in de hand hebt. Nee, dat heb je niet in de hand. Ja. Wel een angstig vooruitzicht, of niet? Ja, dat vind ik behoorlijk uh, angstig, ja. ja. Je weet, ja, aan de ene kant heel goed dat je dat allemaal niet weet wat gaat gebeuren. Maar, mm -hmm. maar dat is best wel angstig, ja. In welke zin dan? Wat nou, uh, uh, ik vind elke begrafenis die ik kan vermijden, die vermijd ik. En als ik echt moet, dan ga ik. Maar ik ga niet zo, dat ik denk, nou, zo erg bevriend was ik niet met de persoon. Want die wordt, ik word steeds sentimenteler bij mijn gravenis, Dat is een feit, mm -hmm. ja. Wat is dan wat zo aangekomen? Wat zo da dat weet ik niet. Dat, dat is een, wel een verandering. Dat is de, de, de... Je raakt veel sneller ontroerd, ja. Omdat je zelf dichter bij de dood komt te staan. Mm -hmm. Maar eigen dood is natuurlijk heel wat anders dan dat je het beleeft van iemand anders, hè? Ja. Dat moeten we nog gaan vragen, maar mm. dat, is, mm. dat is wat anders, ja. Maar is het dan vooral het, want u zegt ook voor steeds sentimenteler. is het dan vooral het verlies van iemand of alles daaromheen? Um, zo'n hele ceremonie bijvoorbeeld. Zo'n hele ceremonie vind ik uh, steeds droevig geworden, ja. ja. Als ze uh, op zijn zo'n heerlijk vrolijk begrafenis, is natuurlijk. Mm. Dat je echt kan lachen, maar... En de eerste muziekje vroeger snekte ik pas bij de derde, maar nu al bij de eerste klank. Dus dat is toch wel het een, een en ander veranderd. Ja. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik dus niet. Dat moeten we nog eventjes uitzoeken. Geen idee. He, heeft u zelf er wel eens over gedacht? Van, uh, hoe, hoe zou ik dat willen, zo'n begrafenis bij zo? Nee, want ik twijfel ontzettend om te, uh, gecremeerd te worden of begraven. Ik denk dat het het laatste gaat worden. Maar ik, ik vind branddoodeng altijd, heb ik dat gevonden. En mm -hmm. ik vind onder de grond gesto gestopt worden in die natte kou in Holland vind ik ook niks. Een uh, nou, van twee zal toch moeten. Ja, denken. boven de grond lijkt me toch wel prettiger. Maar ik weet niet of dat kan. Misschien als je even geld hebt. Maar uh, dat lijkt me Dat dan er gewoon een heuveltje op de grond komt. Ja, dat je niet tussen die. Uh, dus die aarde gaat. Ik nee. neem aan dat je dat niet merkt, maar dat weten we natuurlijk nooit zeker. Maar bent u dan echt ook soms wel eens afwegingen aan het maken? Ja, ja. voortdurend, ja. Voortdurend. Ja. ja. Ik, dat doen al, alle mensen. Uh, als je zo grijst, uh, dan komt er wel zo'n een gesprek. Hoe ga jij... Uh, ja. Oh, de ene zegt, ik weet het niet. En de ander zegt, gecremeerd, absoluut. En die anders roept: Ik ga naar Zorgvliet. En de andere, dus die, dat is wel een overweging waard. Ja. En u zegt nu: van, Ik ga boven de grond als het kan. Als het kan, boven de grond, ja. ja. Ook Zorgvliet? Dan we mee, ja, daar liggen de meeste uh, vrienden van mij op Zorgvliet. Dus mocht er iets zijn na de dood, dan hebben we het daar niet van gezellig. Ja. En, en zo'n zo ceremonie, moet dat, moet dat een feestje zijn? Zoals sommige mensen dat Absoluut, doen? Absoluut, ja. Juist heel stil? Nee, het moet een feestje zijn, ja. Het moet een feestje zijn met een lekker flessen wijn en zo, en ja. hapjes. En... Muziek ook? Ja. Welke muziek? Uh... Dat, dat, weet dat weet ik niet. Moet ik nog even, uh, het liefste zou ik maar ik, te dramatisch de Matthäus-passie doen, <lacht> dus, Maar dat is een beetje vergezocht, vind ik. <lacht> maar ja, wie weet. U We zetten muziek... ons in trainen, hier, <lacht> <wat je zegt. lacht> Het werkt denk ik wel, het werkt wel. Ja, ja. Uh, u heeft muziek meegenomen, uh, van Jacques Brel? Ja. Want dat is een grote liefde. Ja, absoluut. absoluut. Ik heb hem zien optreden. Voor het eerst in Nederland was hij nog helemaal niet bekend. Toen nam Ramses Shafië mee naar een uh, kasteel. Kolzon kasteel. Waar uh, regelmatig partijtjes werden gehouden. En dan kwam hij binnen met een paar bergschoenen. En een rugzakje om. En Ramses zegt, dit moet jullie horen. Dit is fantastisch. Oh, dus Ramses heeft... Ramses heeft hem meegenomen, ja. Okay. En toen hoorde ik hem voor de eerste keer. Ik kwam nooit van gehoord van Jacques Bell. En wat gebeurde er dan? En toen Net hij een weekje te pas. Dus uh, dat is... Uh... Ja, bon, ja, iedereen was totaal onder de indruk. Hij was vlak daarna ontzettend bekend. Okay. Dat gaan we niet draaien. Nummer nee, we gaan Livronje draaien. En dat, uh, ik ken het nummer niet, tot uh, mijn schande, maar uh, waar gaat het over? Nou, uh, Amirant Plimonvert, Verre is de eerste zin. Uh -huh. uh, hij wordt langzaam ontzettend dronken en heeft erg veel verdriet. Gaan we luisteren. Amirant Plimonvert Verre, encore...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 Remplis mon verre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 Ja, Jacques Brel. Ja, prachtig, hè? Prachtig. Oh, geweldige tekst ook. Verliest zichzelf. Ja, droevig allemaal, vind ik. Ja, ja. maar dat is het ook, als je ja, echt als je goed liefdesverdriet is. Nou, nou. Toch? Zeker weten. Wel eens gekend? Ja, wie niet? Ja. Maar dan is het lekker om naar zo over te kunnen zien. Oh, heerlijk, ja. ja. Ramses bracht uh, Brel uh, ja, voor het eerst op podium voor u eigenlijk. Toen zag u hem voor het eerst. Uh, Ramses behoort tot uw vrienden kreeg, Ja, Hoe ver gaat dat al terug? Dat gaat terug van de toneelschool af. Toen ik op de toneelschool zat en hij er net af was. En Joop Admiraal zat ook nog op de toneelschool. Ja. En toen hadden we een uitwisseling met de toneelscholen. En uh, mijn toenmalige vriend had een, een expositie in Nijmegen. En dat werd geopend door Ramses. Die kende elkaar. Daar heb ik hem ontmoet. Hij nam Joop ook mee. En we er toen een vriendschap. dus eind 50 jaar geweest. Zo. Ja, en ik ja. zie hem nog elke zondag nu. Ja. Met Joop samen gaan we naar het z'n Waar hij op, op, op dit moment verblijft. Ja. En um, dat is ook. En dan zitten we met z'n drieën. En dan zijn we voor, voor elkaar aan, aan het toneel gegaan. En dan zitten we te kijken. En dan denken we, jezus, hoe lang zouden we hier nog zitten? En dat we alle drie nog leven. Dat is toch een wonder. Want Ramses is inmiddels ook uh, 72. 72, ja. ja. Nou, is het, is het ook wel bijzonder dat het zo'n lange vriendschap is? Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat is ook bijzonder. Is hem dat uit te leggen waarom dat in zit? Eh... Um, ja, nee, we waren alle drie zo verschrikkelijk gedreven toen we begonnen. En we hebben heel veel met elkaar gespeeld. En, en, uh, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En ik, ik wilde maar één ding: dat is naar Amsterdam om die twee. Ja? En dat is ook gebeurd. Ja? Ja, sinds die ze woonden in hier en uh, hadden het plan van... ik wil dus om hun... Ik, ja. wil, ik zat toen op de toneelschool en toen zei ik... gaf ik te kennen dat ik naar Amsterdam wilde. Ja. En men vond dat in Arnhem dus iets van... nou ja, met die rivaliteit daar. En vonden ze eigenlijk niet zo'n goed idee. Ik heb dat toch doorgezet als iemand kwam kijken naar Arnhem. Wat niet gebruikelijk was. Want ze gingen eigenlijk alleen maar naar Amsterdam kijken. De toneelschool. En toen werd ik geëngageerd. En toen, vanaf toen woonde ik in Amsterdam. En vanaf toen... Uh, ging ik naar feesten met, met, bij Joop en bij Ramses? En, en, uh, en sinds, sindsdien uh, zijn we bevriend. Is het ook een soort verwachting of, of droom die toen uitkwam? Dat is een droom. Ik vond het. Uh, uh, ja, ik was zo doorzetterig. Ik vond het niet eens een droom, maar gewoon. Ik vond het eigenlijk heel normaal. Wat, wat, wat eigenlijk heel grappig is, want u zegt sinds eind jaren 50 al bevriend ja? met Ramses en Joop. Ja. Um, toen Ramses hier een tijdje geleden was, hadden we het over de tijd in, in Rome. Ja, ja, daar was, was ik niet is... bij. Niet? Nee, daar was ik niet bij. Was je Stroker ja? bij. Of Ja, heeft er correspondent met. Dat correspondeert met? Dat is dat boek over. Maar het is wel. Ik kreeg zelf. ook wel brieven. Ik kreeg ja. wel brieven op. Uh, hij schreef mij brieven Ramses met dichtgeplakte enveloppen. Dat was zijn briefpapier. <laughs> Wat, <laughs> Wat schreef hij dan? Nou, over zijn dag uh, was en altijd enorm geestig en dan en later, maar dat zal iedereen kunnen vertellen. Toen hij bij de boodschappendienst was, elke nacht opgebeld... met een gedicht en dat soort dingen. Oh ja? Ja. Dan belde hij op in een ja, ja, maar ik niet alleen, hoor, maar hij belde veel. En dan zei hij een gedicht op wat hij zelf geschreven had. Vaak midden in de nacht. Ja. En dat las dan iemand van de boodschappendienst voor... Oh ja, hij ja. zelf niet? Nee, soms ook wel maar. maar. Ik heb een gedicht voor u, van Ramse Selfie. En ik kreeg gewoon ontzettend lang gedicht. Er stond ook vaak heel erg flauwekul in, Wonderlijk, ja. Gewonderlijk. Heel geestig, ja. En, en die brieven, heeft u die nog? Uh, ja, die heb ik nog. Maar ik, ik moet ze zoeken, want ik heb hem in mijn rommelkast. En dat, dat, dat is zo'n uh, puinhoop, dat moet ik eens een keer goed aanpakken. Maar dat gaat me zeker een paar maanden kosten. Denk ik kom dat uit te uh, zoeken Maar nog even die, die, die tijd in Rome, want... Uh... Toen waren jullie niet bij elkaar, maar volgens mij was het wel ongeveer dezelfde tijd dat hun daar waren om... Ja, ze wilden een internationale carrière opzetten, Joop en Ramses. En u was daar toen voor de opname van het Gangstermeisje, volgens mij. Nee, dat zit anders. Ramses kwam mij opzoeken tijdens het Gangstermeisje. Hij kwam mij opzoeken. Dus dat ligt niet tegelijkertijd, hoor. Want ik speelde weer... Ik kreeg de brieven in Amsterdam, die Ramses schreef, Joop. En... Uh, ik, ik had al met ze gespeeld bij de Nederlandse Comedie. Met alle twee. We hadden al veel, uh, met z'n nachts dromen. Een paar stukken hadden we al yes. achter de rug. Yes. En toen zijn zij zijn naar Rome gegaan, ben ik gebleven. In Amsterdam. En toen later zijn ze weer teruggekomen. En hebben de draad gewoon weer opgepakt. En zijn hebben verder gaan spelen met elkaar. Yes. En zoals dus zijn... je weet, nu speel ik heel erg veel met je op, Adwiraal. Ja, ja, absoluut. Uh, u was toen in Rome... Eerste grote film was het eigenlijk, een film van Frans Wijs... waar je nu weer gaat, samen, gaat ja, samenwerken. Ja, ja, ja. Um, 1966, als ik het goed heb. Um, het Gangstermeisje. Even de, hoe noem je dat, de soundtrack, de, de trailer. Dat had je toen nog niet, hè? De titelsong natuurlijk. <lacht> ja, hoe noem je dat? Othesia. ja. Mooie tijd, hoor. Dat is een leuk verhaal, hoe ik die film... Wat? Nee, dat was... Ja, dat luisteren. En bro. Zag en nam. Elisabeth List, hè? Elisabeth List, ja. ja. Enige, hè? Ja. De macht en moord. Was ja, het ja, geweldig. Ja. Ja. Wat was het leuke verhaal? Wat u net heel nou, erg. Wat bijvoorbeeld wel een droom was. Ik zat met, met Frans Wijs in, in de klas van de toneelschool. Ja. Frans werd er afgestuurd na een jaar. En ik bleef. En toen zei hij, ik ga naar het Centro Sperimentale in Rome, filmscholen. En als ik terugkom, ma dan maak ik met jou mijn eerste film. En dat is ook zo gegaan. Ik kreeg een brief. En ik moest uh, in een vliegtuig gaan zitten. En ik werd meteen aangekleed en in een koets gezet. En om het Colosseo heen. <lacht> tegenover een camera. die nooit, Ik had nog nooit gefilmd. Dat is wel een droom natuurlijk. Yeah. En Greta de Rome. En dat was mijn eerste film. Die film heette Lee Roy, de Helden. En dat was een, uh, een drieluik. En dit was Helden in een schommelstoel. En dan hebben we het over daarvoor nog, 1963 of, of, ja, daarvoor, ja, ja. Dat was mijn allereerste ja. film oh, okay. en de eerste film met Frans Wijs. En dit was dus eigenlijk ja, de, de eerste grote film. De eerste uit, de, grote de lange speelfilm, ja. Met, ja. Herinnert u zich daar nog van? Ja. ja. Dat speelde ook in Rome. Ook in Rome, ja. ja. Ik herinner Wacht me er vreselijk veel d, d, dingen van, ja... Ontzettend leuke tijd. En uh, heel veel spoedkeurs Italiaans. Maar dat had ik bij die andere film ook al een hele. Het was een hele Italiaanse productie. Uh. En Frans sprak die, die ook alleen maar Italiaans tegen mij. Ik heb nooit begrepen waarom, maar goed. <lacht> ook niet <lacht> <Ja. wat> gevraagd. <lacht> nee, ja, dat is ik wel. Die anderen waren allemaal Italiaanse acteurs. Hè, dus... Uh, dat, uh, die, en de hele productie was Italiaans. Iedereen sprak Italiaans. Ja. Ik wist alleen maar Si en Non en destra en Sinistra. Dat leerde ik links en rechts door dat ik bij mij gewezen werd... waar ik naartoe moest. Dus dat is een hele spoedkeurs Italiaans geworden. En het Rome van toen. En het Rome, Ja, geweldig. Ja. ja, dat is nog steeds fantastisch Rome. Ja, ik, ik zie dat ook als een stad waar je zou kunnen wonen. Ja, ja, ja ik ga er vaak naartoe. Dus, ja? Ja, dan ga ik graag naar uh, Terrace TV, waar, waar we zaten... met de opname van een meisje Ga ik daar in een, een, een Italiaans restaurantje, wat er nog steeds bestaat... Ja. daar ga ik er wel eens naartoe, ja. En als hetzelfde menu? Uh, nee, dus is totaal veranderd, maar... Uh, ja. Dat de Italiaanse restaurantjes hebben veranderd. Ja. Ook, uh. Wel heel bijzonder. Frans Wijs, ook al zo iemand waar u eigenlijk heel erg ja. lang mee werkt. Ja, ook dus al, ja. Waar een vervolg uh, op komt. Uh, net zoals Ramses dus. Uh, ja, Ik heb nog een liedje meegenomen van Ramses. Dat vind ik ook altijd zo moeilijk kiezen. Net als bij Brel, eigenlijk. Van, wat zou ik van Ramses doen? Uh, deze heb ik gekozen. Als je me verleidt, nooit door contract, door belofte, of soms door leugen. Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn. En je liefhebben als de liefste man op aarde. Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn. Nooit door afspraken, toezeggingen, grepen of trouw... Zal ik me ooit aan iets houden. Alleen als je me verleidt, zal ik te vinden zijn. Twijfelend, trillend, terughoudend, vechtend... Lacherig, stil, met gesloten oren Alleen als je me verleidt, kan ik eerlijk zijn Tegenover je, met je, vol van je Van jou en mij Zonder Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn. En je lief hebben als de liefste man op aarde. Ja, mooi hè. Geweldig. Zingt hij zoiets ook nog wel eens spontaan uh, voor u of voor Joop, admiraal? Um, ja, ja, ja, zeker. We waren heel ontroerd in het Safrati-huis op een gegeven moment. Uh, aan de vleugel ging zitten daar en ging spelen en zingen. En trouwens, dat hele huis was meteen ook doodstil. En, ja. ja, hij, hij zingt zoals je weet. Uh, nu wel regelmatig, dus... Uh, ja, wel gelukkig, ja. Ja, God zij gelooft wel. Bent u opgegroeid eigenlijk met muziek? Want, ja. Je, je broer is uh, slagwerker, hè? Ja ik had een huisorkestje, om maar iets te noemen. Ja? Ik speelde ukulele, ook niet het meest interessante instrument wat er bestaat. En ik had pianolessen, werd opgesloten omdat ik niet genoeg studeerde. En uh, dus ik kan wel uh, noten lezen en dat soort dingen. Ik ben, en mijn moeder die speelde enorm goed piano, die kon geweldig zingen. En, en die speelde ook fantastisch accordeon. Dus uh, waar ik me jong was, rot dan ergerde, maar later niet meer. Want ik ben echt, en ze heeft dat ook allemaal gestimuleerd. Mijn broer ik kreeg al heel vroeg een... Vlug een uh, drumstel. Ja. En ik vond het enige dat ik later naar de toneerschool ging. En, uh... Maar gek is dat, dat kinder, want ouders willen dat natuurlijk dan, dat hun kinderen dat doen, zeker als het zelf hun passie is. Ja. En in het begin is er dan niks aan, en later ga je dat waarderen? Nou, je hebt natuurlijk in zo'n in in zo puberteitstijd dat je je doodschaamt voor, voor je moeder. En nu doe ik hetzelfde als zij natuurlijk, want die lijkt heel erg moeder. Maar bijvoorbeeld ongekande ongekamde haren en een, en een ochtendje als ze op de bank uh, liggen. Dat zij is nog steeds een passie van mij nu hoor. Oh, dus, ja. Maar dat vond ik vroeger vreselijk als ik met mijn vriendinnetjes en vriendjes thuis kwam. Ja. En dan ook als ze dan naar de piano ging zitten en ging spelen. En ook met een hele hoge sopraan. Ging zingen erbij. En dan die kinderen met vriendjes vonden dat enig. En die oh, vrouw op zing nog eens. En ik sta me echt dood. En zei, maar dat, dat doet u toch niet thuis? Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, dat, dat niet. Nee. Maar, oh, dat, nee, nee, ik kan niet eens pian spelen. Na fury release ben ik gestopt, meestal iedereen Maar dat gestopt. werd wel gestimuleerd thuis. Ja. Dat was ook zo van ja. heel, heel veel uh, kinderen die zeggen van uh, ik wil naar de toneelschool, We krijgen toch een reactie van ouders van nou, uh, ga maar een vak leren. Tenminste, zeker vroeger was dat zo ja, toch. Want uh, mijn moeder dus niet, nee. Maar fijn, ik eigenlijk. wist helemaal, helemaal niet dat ik naar de toneelschool wilde, hoor. Dat is sprongelijk gekomen. Dat is echt. Ik wilde wel iets. Ik was gefascineerd door film en televisie en en ik en, en, en muziek, ja, en muziek. Dus gitaar heb ik ook nog gespeeld, ja, ja, en zingen. Ik heb altijd gezongen, ja. Dus ik wist helemaal niet waar ik ooit terecht zou komen. Maar die passie die iedereen heeft van, ik wil als kind naar de toneelschool. Nee, dat heb ik nooit gehad. Ja. Ik vond het. Uh, uh, ik heb natuurlijk wel even het een en ander gelezen van tevoren... en me verdiepte nu, kom ik een interviewtje tegen... en daarin moest u ooit uh, het begrip geluk definiëren. En toen uh, zei u, ik pak een citaat van Judith Hertzberg. Zij zei, uit de wind en in de zon is moeilijk te veroveren. Ja, en als er nog eentje, vijf minuten voor je doodgaat... kun je nog iemand ontmoeten. Dat vind ik ook een ijzersterke. Die vind ik heel ijzersterk en die begrijp ik ook wel. Ja. Maar die andere, waarom heeft u die gekozen? Dat, dat, ik kan me niet voorstellen dat ik die gekozen heb, maar het zou wel, wel waar zijn. Ik zou die, dat nooit gekozen hebben nu. Nee? Bijvoorbeeld, nee. Ja, het staat, ja. Het staat er niet oh, ja. Ja, dat dat ook, Daarom vraag ik het ook. Want ja. ik kan me dat niet, volgens mij bent u best wel een, een, een avontuurlijk type. En, en niet zo eentje die graag in de, in de leeuwte wil zitten en, uh, en de veiligheid opzoekt, toch? Nee, precies. Hoe dus, is dat wel? Nee, nee helemaal niet. Nee, nee nou ja... ja. Dat kan jij beter beoordelen dan ik. Weet ik niet. Ik ken u natuurlijk alleen qua werk. Maar uh, misschien dat u in, in relaties of, of in liefde dat wel zoekt? Uh, nee, dat, dat is me ook nooit zo echt gelukt, geloof ik. Hè? Als je Weet veel gelezen niet? hebt over mij, dan zal je toch ongetwijfeld wel tegenkomen zijn. Uh, nee, rel Relaties is nooit mijn sterkste kant geweest, nee. Nee. En lacht daar nou een beetje. Ja, nee, bij ja, maar, ja, maar ik ben er ook niet voor in de wieg gelegd. Dat is gewoon zo. Hoe, hoe, ik in een hoe huis weet je met... dat nou? Dat je er niet voor in de wieg... Uh... Nou nee, omdat dat weet je uit de vele mislukkingen. <laughs> Toch? Dat het er, er steeds maar weer hopen dat iets leuk gaat en, hmm. en niet kunnen volhouden. En ik moet er niet aan denken om bijvoorbeeld nu met iemand samen te wonen of zo. Nee, nee absoluut niet. Ik woon in een ontzettend leuk huis met allemaal vrienden. En alle etages zijn bezet door vrienden. En dat, daar kan ik prima mee dealen. En dat vind ik ontzettend leuk, om daar uh, regelmatig uh, koffie te drinken... of een glaasje wijn, of, uh, of uit het raam te gillen. Ik kom eraan, of kom even naar boven. We nee. wonen uh, echt heel gezellig. Maar verder een eigen stekkie? Alleen? Ja, absoluut. nu niet aan het denken om iemand om je heen te hebben? Wat we hebben is we daar dan zo taasjes. vreselijk aan? Um, ja, dat is dat, dat ik een enorm cliché. Het kan alleen maar als je een heel groot huis hebt. Dat iedereen een eigen etage heeft, dan wel. Maar niet uh, iemand... Uh, nee, dat vind ik moeilijk. Ging het daarop ook mis dan, ja. relaties? Ja. Liep iemand in de weg? Ja. Ja, absoluut. Ja. Dus, dan kan je toch niet je eigen gang gaan? Dat is, uh, vind ik wel erg belangrijk. Dat kan toch wel in een relatie? Als je, als je genoeg ruimte hebt wel, voor mij dan. Echt, echt iedereen zijn eigen plekken. Niet in één, één kamer met een keuken en nog een slaapkamertje en een gang. Nee. Ik bedoel, dat, uh, dat kan ik niet. Nee. Dat wil ik ook niet kunnen trouwens. Uh, heel even terugkomende op Judith Hetzberg. Ja. Uh, zij heeft natuurlijk een heleboel geschreven. Ze heeft ook liedjes geschreven. Het is bijna één uur, maar toch even een kort liedje van haar. Ze en schreef leuk. het voor Herman van Veen: ja. Je zoenen zijn zoeter dan. Oh. Samen slapen, want we zijn... Heem en uh, het Rozenberg-trio. Op een tekst van Judith Hersberg. En je zoenen zijn zoeter dan. Het is bijna één uur, Kitty Koepel. Ja. Met wie zou, zou u de rest van... Ik hou het zo goed vol. Zou u de rest van de nacht willen doorvragen? Ja, die, door die, uur, ja, die ja. uur. Verbaasd te he? loven. Ja. Ik wil heel knap. Met mijn vader zou ik willen doorpraten de hele nacht. Daar heb ik namelijk een verschrikkelijke blackout over. Ja. Die is gestorven toen ik negen was... En daar heb ik heel veel vragen aan. Want ik kan me er bijna niks van voorstellen van die man. Behalve dat hij ziek was. En uh, ik weet van mijn zusje, die is vijf jaar ouder dan ik. Die heeft een enorme band met hem. Daar weet ik alle verhalen van dat hij een Harley Davidson motor had. Een Buick reed. En hij veel van mooie kleren hield. En zij zat altijd achter op die motor. Ook door de brandende stad. Nee, in de oorlog. Mm -hmm. En dat, die verhalen weet ik van haar. Maar die weet ik niet. Ik heb een blackout over mijn vader. Hoe staat u in, in uw geheugen? Behalve deze verhalen ja, van uw zoon. Uh, uh, hij staat in mijn geheugen. Uh, van foto's eigenlijk. Hm. Van foto's. En ik moet. Hij, hij houdt dan mijn vinger vast. En ik, ik heb bijvoorbeeld aan mijn grootvader. Daar heb ik veel meer herinneringen. Glas en lood, en zittend op de grond, in Grave, in Brabant. Daar heb ik ontzettend, staat helemaal op een netvlies. Maar mijn vader, van vader niet. Heeft u er met uw moeder dan ooit, nooit over gesproken? Wat was, was papa voor een man? Nee, mijn, vaar, mijn moeder was totaal van slag. en We hadden een heleboel kinderen. en uh, Die man lag uh, plotseling dood op, op, een, op bed, dat weet al wel, helemaal geel. En die moesten wel kussen, wat ik vreselijk vond. En, dus ik, ik, ik, ja, en we mochten ook niet mee naar de begrafenis. Want mijn broertje en ik, Pierre, en, uh, want de kleintjes mochten nooit mee. Ik heb ook nooit behoorlijk afscheid kunnen nemen nee. van die man. Dus ik denk dat die blackout daarmee te maken heeft. Ik kan hem eens niet voorstellen. Dat zie ik nog wel. En een enorme grote vlam boven mijn hoofd die geen plafond heeft. Dat zie ik ook nog. Bij het bij bij doodsbed van mijn vader. Dus het heeft ontzettend een shock was dat voor mij. Dus dan, Er dan, de, de ontbreken gewoon een paar, een paar jaar. En dat zou ik wel eens ingevuld willen hebben. Kan ik me voorstellen. Ja, met heel ik... veel vragen. Met heel veel vragen, ja. Dus. Uh... Ja. hele nacht. Ja. Um, hele nacht. Mm -hmm. Kan ik me voorstellen. Ja, het zit erop. Oké, okay. uh, dankjewel. Heel gezellig. Ik ook. Hartstikke leuk. Veel plezier met, uh, en succes met de barones. En vooral met die volgende film die u gaat maken met Frans Zwijger. Ja, grappig. Dankjewel. dankjewel. 3. Dit was Janne Koymans. voor één nacht met Kitty Courvois. Ook Ruud Broekhuis en André Berghegge. Dank jullie wel. Een mooie nacht. U hoorde Kitty Corbois in een aflevering van Voor Eén Nacht. Een bijdrage van de KRO, eerder uitgezonden in 2005. Jeanne Kooijmans was in gesprek met haar en het is u natuurlijk niet ontgaan. Het is inmiddels 2012 en dat betekent dat de theater- en filmactrice er inmiddels weer wat jaren heeft bijgeschreven. Ze werd gisteren, dus vrijdag, de 13e 75 jaar. Kitty Courbois vierde vorig jaar haar 50-jarig jubileum. Bij deze gelegenheid ontving zij de naar haar vernoemde Courbois-parel... een nieuwe toneelprijs die zij naar eigen inzicht door kan geven aan een volgende actrice. Komend seizoen is zij weer te zien in de theaters met een poëzieprogramma... getiteld Courbois, parels van poëzie. Daarin leest zij haar favoriete gedichten en ze vertelt... Ilonka Verdurmen, Paul van Ewijk en Lachs Boom tekenen voor de samenstelling. De regie en verbindende teksten. Het is bijna tijd voor een kort journaal. En dan gaan wij in het volgende uur luisteren naar de ons onlangs ontvallen Gerrit Komrij. In het bijzondere gezelschap van interviewer Martin Simek. Heel graag tot zometeen. Het is de moeite waard om er even bij te blijven. Dag.